In Eindhoven is een vrouw met haar auto per ongeluk in een kanaal gereden en gered door een asielzoeker. Het ongeluk gebeurde vlakbij een AZC. Volgens een verslaggever zag de asielzoeker dat de vrouw in het water belandde en dook hij haar achterna. Met andere mensen in de buurt heeft hij haar uit het water gehaald. De burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad Kiev roept inwoners op om de stad tijdelijk uit te gaan. Bij de hele stad zit zonder verwarming en ook zonder warm water na een Russische aanval vannacht. Zo'n 6.000 gebouwen zijn getroffen en in Kiev vielen zeker vier doden. En in Schagen in Noord-Holland zijn ze met een noodverordening gekomen... om daklozen te helpen met dit koude weer. En ze mogen de komende avonden en nachten alleen nog op straat zijn... als ze warm genoeg zijn aangekleed. Als ze dat niet zijn, dan moeten ze verplicht naar de noodopvang... en anders krijgen ze een celstraf of een boete. En ik heb het weer nog voor je. Ja, in het noorden blijft het sneeuw. En de rest van het land zijn steeds meer plaatsen... waar regen overgaat in natte sneeuw. In het noorden vriest het en in het zuiden is het 1 tot 3 graden. En dat was het dag Nieuws. Oké, okay, dankjewel. Even kijken op de weg. Ik zie de A2, uh, wat vertraging ineens. Van Eindhoven naar Maastricht, bij Eurmond. Een half uur. Ik kan niet zien wat de oorzaak is, maar uh, ja, laat het even weten. In de. Dan de A28-volle Amersfoort. Waar valt Horst, 9 minuten. A29 rotterdam Zoom voor de Haringvlietbrug 5. De A58 Tilburg-Eindhoven. Over voor Oorschot 12 en de A76 richting Duitsland. tussen Geleen en Schinnen 13 minuten. Wat controles langs de weg. A15 Del Gorkem 112.6. A16 Rotterdam Dordrecht 310, A30 Ede Barneveld 10.3. En de A31 ook daar rechts van de weg. Kijk maar bij 30.9, dat is Leerwarden richting Harlingen. In de nieuwe muziekgameshow The Winner Takes It All. Knallen alle muziekgenres voorbij. Elk duel is op leven en dood. Wie zingt de hele vloer naar huis? The winner takes it all. Morgen om 8 uur op 6. Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel: we sporten om ons goed te voelen.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 De vrienden van Amstel Live. Deze week win je bij Radio 538 toegang voor jou en drie vrienden. Lino Duvang. Felix, hij was Ja. Nou ja, we hebben ik. Dankjewel. Radio 538. I heard you calling on the megaphone. You wanna see me all. Legend has it you, are quite the pyro You light the match to watch it blow drowning and deceived, all because fade of oh feeling radio 538 radio 538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 Callantins bij jou, 538. Het is uh, de week dat je tickets kan met willen. 538. Naar de vrienden van Amstel Live. Ja, die dus, ja, die wil wel toch? Met zijn viertjes lekker gezellig. Even avondje uit. Uh, zodra je de kroegbel hoort luiden, dan even bellen met 0909-3005. Ja, ze willen bellen 25 zoeken zo meteen. Oh, hey. Hey. De grootste kroeg van Nederland is weer geopend. 0909-3005. Ja, bellen 25 voor vier tickets. What would Zo en Sasha, ja, Destiny, bij jou 538, met 538. Naar de vrienden van Amstel Live. Dat zijn de heetste tickets van dit moment. Hé, hey, dat snap ik wel. Jan uit Bekendonk, goedemiddag Jan. Hoi, goedemiddag. Jij, uh, ja, jij bent nog nooit bij de vrienden van Amstel Live geweest. Ja, ongelooflijk, hè? Nee, nog nooit. Nou, maar, nog, dat dat ja. kan gebeuren. Heel veel mensen zijn er nooit geweest. Even, even een voorbeeld. Wat, wat denk jij daar aan te treffen? Nou, sowieso denk ik de volle zalen met heel veel gezellige mensen en leuke artiesten. Ja, nou, je komt bij Bacon Dong, dus van gezelligheid weet je alles van. Ja, dat kennen wij in het zuiden wel, ja. Zeker, ja. zeker. Ja, zeker. Uh, Jan, ik ga je heel blij maken. Ik hoop dat jij drie goede vrienden, vriendinnen of partner of wat ook hebt... want je gaat met ze vieren naar Vrienden van Amsterdam Live. <laughs> Alsjeblieft, helemaal uitverkocht. Maar jij bent erbij, woensdag de 21ste. En die prijs wordt natuurlijk verzorgd door Amstel Bier. Dus heel veel plezier daar, Jan. Super, dankjewel. En een goed weekend. Hetzelfde, fijne uitzending. Dankjewel hoor. Ja, en zo is die vrijdag bijna voorbij. Qua tickets voor vrienden van Amstel. Maar volgende week, weer onder nieuwe kansen. Nog meer tickets, eens lekker. Nu de script, I'm Will I Am. Yeah, you could be the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 You can run the mile You can walk straight through hell with a smile You could be the hero You can get the gold Breaking all the records sleep, I never could be broke Yeah, do it for your people Do it for your pride never gonna know never even try. Do it for your country Do it for your name Cause there's gonna be a day When you're sitting in the house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 Uh, de 538-werkdag, ook op vrijdag, is gewoon een werkdag, hè? Jawel, richting het weekend, dat denk ik wel. En een nieuw spel, de 538-beroepenjacht. De 538 beroepenjacht. Daarvoor kan jij nu kandidaat zijn, als je wil. Dan kan je gaan raden wat het beroep is van de mystery-medewerker. En als je dat goed doet, dan win je het geld dat op dit moment in de pot zit. Dat is 200 euro. 200 euro. Dat is een lekker avondje, stappen Wil je meedoen? Laat het nu even weten via de 538-app. Kandidaat. Voor de 538 Beroepenjacht. Als jij dat wil zijn en dat wil je, nu aanmelden. Er zijn van die avonden die je nooit meer vergeet. Vrienden om je heen, biertje in je hand. En op het podium onder andere Fleming. Yves Perensen. Sommieu. Guus Meuwes, Lucas en Steve. Davina Michel. En Kensington. Hey, we Welkom.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 Altijd snoezen. Altijd snurken. Altijd slaap. Altijd zacht. Altijd Weekamp. Maar alleen nu, 1 plus 1 gratis op beddengoed. Ontdek deze en meer woondeals. Altijd Weekamp. Oh. Profiteer nu van de allerbeste vroegboekdienst. Ja. D-reizen. Live Your Dreams. 18 plus Bilboes. Dus. Ja, serieus.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 5 3 Lindo Duval Zometeen, nieuwe ronde van de 5 3 beroepenjacht. Nu, Afro-Jack. Ik had een dream. I was standing on a star. En ik how beautiful. Weet 538 werkdag. Wat doe ik mezelf aan? Dat ene jurkje aangedaan. Ik ben te vol van huis vertrokken. Dat is hoe het gaat. En doe ik dan hetzelfde aan? Casual, chic, stel verstaat hem net niet. En hoe laat gaat de laatste trein is? Ik ben morgen en vandaag te vrij, maar. Ben je wel gemaakt van mij? Hoe zou het zijn? Hij is blij ik Zo zijn er wel en Ik heb mijn ondergoed mijn tanden je mijn laden waarschijnlijk blij ik slapen, het ook niet. Ooit ouders zijn iets opbouwen, waarschijnlijk blij ik slapen. Één d twee uur, drie gangen laat. Zal ze alleen zijn in je kamer? Ga bij de laken zien schat verwacht. Dat dit echt zo gaat, wie had het oh, nog gedacht? Ben je het zo klaar voor de oh, volgende stop. stap? Dan wordt de nacht steeds langer met de kortere dag. Ik ben om gemak, ik heb je gewacht gewacht. Hey. Oh, Hoe zou het zijn? Oh, Smaakt het nou meer? Oh, twijfel ik. Er is een plekje in jouw kamer Voor mijn ondergoed, mijn worstel, luchtje je mijn lader Want ik slaap hier vast nog vaker Snelle en maan, die blijven, blijven maar slapen De 538, beroepenjacht Slapend rijk worden denk ik dan, Irma, goedemiddag Hi, goedemiddag Ben je wel een slapend rijk geworden of niet? Uh, nee, ik doe mijn best, maar het lukt nog niet. <laughs> dat zou toch lekker zijn, zeggen ze dat zou kunnen, hè? Zo, zeker. Hoe is het in Barendrecht met het glad, uh, glad en zo tegenwoordig nu? Ja, het gaat goed. Het wordt uh, de sneeuw verdwijnt langzaam. En... Wow. Uh, de wegen zijn goed te doen. Ja, ja, ja dat, dat is fijn. Ja, in het noorden hebben ze nog wel wat sneeuw en gladheid. Ik hoop dat het daar ook alles goed gaat. Inma, uh, we gaan de 538 beroepenjacht doen. Je kan via 538.nl een beetje meelezen van wat er allemaal al geprobeerd is... aan uh, raden van het beroep van de mystery medewerker. Zo is uh, sneeuwschuiver en internationale vlogger al genoemd. Dat was het niet. We hebben 200 euro in de bot. Irma, en die kan jij winnen als je zo het goede beroep raadt. En daarvoor mag je eerst nog drie vragen stellen ook nog. De eerste vraag. Wat is jouw eerste vraag aan de mystery medewerker? Um, kom je vooral op tv in de media? Kom je vooral op tv in de media? Ja, kom je voor op, de, in, op, op tv in de media. Ja, ja. ja, nou ja, ja. Soms. Soms. Soms. Soms, Soms ja. De tweede vraag. Oké. Okay, uh, heeft je beroep te maken met wat buiten afspeelt? Heeft je beroep te maken met wat wat buiten afspeelt? Uh, weet ik niet, mystery medewerker. Nee. Nee, dat dan niet. niet. Nee, dat dan oh. niet. Uh, zit je vooral op kantoor? Zit je zit je op kantoor, mystery medewerker. Nee, nee niet, niet, niet, niet. Ik heb het idee dat je ergens een, een kant op probeert te, te vragen, Irma. Ja, zeker, ja. Wat zou jij uh, zou je een poging kunnen doen voor het beroep van de mystery medewerker? Ja, ik zat een beetje te denken aan een weerkundige. Oh. een weervrouw, weerman. Weervrouw, maar... weerman. Meteoroloog, zoiets, weerkundige. Zullen we dat inzonnen? Ja, Kijk wat er gebeurt. Mystery medewerker, bent u... Weer vrouw, weer man. Meteoroloog in, in, in die trend. Lol. Nee. Nee. Oh, Dat is het niet. Ja, maar dankjewel dat je ons wel allemaal weer een beetje op weg hebt geholpen. We zetten jouw vragen erbij bij 538.nl. En dan gaat er uh, 50 euro extra in de pot zitten. 250 euro win. Dankjewel dat je meedeed. Is goed, oké, okay, goed uit, De 538, beroepenjacht. Zet alle gestelde vragen op 538.nl. Zo is het. En dan is het uh, maandagochtend de volgende ronde. Ja, we gaan even het weekend over natuurlijk. En dan uh, in de volgende 5 werkdag bij Dennis rond half 12. Komende maandag een nieuwe ronde. Wat zou het toch zijn? Beroep van de Mystery you have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 Het is wel tijd voor je Weekend 5. zometeen met Frank Dane in de middagshow. Vanaf twee uur zo dadelijk. Hey, de Vijfde Jacht Ja, Dat is een artiest die je zeker weten kent. Ook al bracht hij zijn laatste soloalbum alweer tien jaar geleden uit. Bruno Mars. En Bruno Mars is terug. Hij komt met een gloednieuw soloalbum. En gaat ook weer toeren. 4 en 5 juli aanstaande staat hij in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. En als je denkt, oh, daar heb ik, ik helemaal nog geen tickets voor. Dat kan kloppen. De tickets koop je vanaf uh, de 15e. Volgende week uh, donderdag is dat 12 uur middags. Maar Bruno heeft ook aan 50 jaar beloofd om een flinke stapel tickets achter te houden voor jou als vrouwen 5 Jagd luisteraar. Dat komt goed. 27 februari, dan komt zijn nieuwe album The Romantic uit. En de eerste single is I Just Might. En het is een juweeltje. Maar oordeel zelf. De nieuwe favoriet voor Bruno Mars. 538. Bruno Mars, I just might. You stepped inside with a vibe I ain't never seen. Yes, you did. White Might is de nieuwe favorite voor de komende week. Nieuw album, nieuwe tour. Tickets win je bij Vijfjacht. Kom allemaal in orde, dat beloof ik. Zometeen Frank Daanen met Iron en uh, Esther. Jij mag uh, dan uh, vandaag de iris de van dienst zijn. Jazeker, dus ik vertel jullie hoe het er nu aan toe gaat in het Noorden. En dat is nog niet veelbelovend. Oké, okay, dat hoor je zo allemaal. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Amstel 0.0.